Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulporganisaties staan klaar aan de grens van Gaza. Israël en Hamas zijn het eens geworden... over de eerste stappen van een wapenstilstand. Veel is nog onduidelijk, maar er zouden onder meer afspraken zijn gemaakt... over de vrijlating van gijzelaars en gevangenen... en een gedeeltelijke terugtrekking van het Israëlische leger. Goed nieuws, zegt het Rode Kruis. Nou ja, er zijn natuurlijk nog heel veel vragen. Maar in eerste instantie zijn we natuurlijk allemaal opgelucht en, en, en positief. Maar er zijn allemaal vragen. Hè. Mogen hulpverleners naar binnen? Mogen de tenten naar binnen, wat tot nu toe niet mocht? Mag brandstof naar binnen? Dus er zijn heel veel vragen. En wat nodig is, is natuurlijk onbelemmerde toegang nu tot alle mogelijke hulp. Mogelijk horen we zo meer over de deal. Bronnen rond de onderhandelingen zeggen dat Israël en Hamas mogelijk over een uur hun handtekening gaan zetten. Makelaars hebben een drukke zomer achter de rug. Tussen juli en september steeg het aantal verkochte woningen met bijna 20 procent. De laatste keer dat het zo druk was die periode was in 2008. Gemiddeld werd er 496.000 euro betaald, zegt de makelaarsvereniging tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Sinds het afgelopen kwartaal zien we wel een hele kleine daling, maar eigenlijk is het een soort stabilisatie net onder de 5 ton. En het gaat vooral om appartementen. Ja, dat maakt natuurlijk dat die prijsstijging eigenlijk wat dempt. Omdat er relatief veel wat kleinere woningen te koop komen, doet dat wat met de gemiddelde woningprijs. Zij ziet dat er nog altijd flinke woningtekorten zijn. Ze vindt dat politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen eerlijk moeten zijn. En niet moeten beloven dat ze het wel even op gaan lossen. En het Nederlands helftal moet vanavond weer aan de bak in de WK kwalificatie. Of nou ja, aan de bak. De tegenstander is Malta. Dat land staat op de 166 e plek van de wereldranglijst. Een paar maanden geleden won Oranje de thuiswedstrijd nog met 8-0. Dat was een lekker potje toen, zegt Frenkie de Jong. Zeker, ja, zeker. Het is een mooie wedstrijd met een mooie uitslag. Uh... Het uh, was in Groningen natuurlijk, mensen waren enthousiast, dus het uh, was een leuke ervaring. Of het weer zo makkelijk wordt tegen Malta zien we vanavond. De return is vanaf kwart voor negen te zien op NPO 3. Het weer nog veel grijs, maar wel vrijwel overal droog vandaag. Af en toe opklaringen met ruimte voor wat zon bij maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Met elkaar, het werd me allemaal te veel, we konden niets meer hebben van elkaar. Zo stil hier alleen. Show my life. ZFM ZFM Is Por eso pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte. Si tu no la soledad el combate. La luna no sale si te vuelva a ver. Van, ik, om jou te vergeten. ik heb al dagen vergeten. Ik ben al lang aan mij niet op als jij er niet meer bent. Tomo, tomo, no, Op die eerste dag was ik zo van zak Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik wil je... Ik ben toch man, van jou ja. Porque sinceramente doele recordarte Si tu no estás so la soledad gana en combate La luna no sale si no te vuelva a ver daarom denk ik, ik je terug vergeten Ik heb van dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al een eens aan mij bezweken Dit maak om die proep als jij er niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con dissimulo Que si al miedo te lo quito Ik geef tot dat ik het vols heb verkloot Ik zocht hoeveel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zou staan En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad maar Ik weet ik niet altijd je kon zijn. Je jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo verzwakt. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je het ziet. liefste ik jou om te zeggen dat ik het van je hou. Ik kom jou te vergeten. Ik heb wat dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezeten. De maan kom niet op als jij er niet meer bent. Z, Z, F, M.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 I'm died.